1 uur aan Oek Thijssen met het NOS-journaal. Mexicaanse drugskartels proberen de Europese drugsmarkt volledig over te nemen. Europol zegt over informatie te beschikken die daarop wijst. Volgens de politieorganisatie spelen de kartels ook een steeds grotere rol... in de vrouwenhandel en wapensmokkel van Europa naar Latijns-Amerika. De strijd tegen de kartels dient volgens Europol de hoogste prioriteit te krijgen. De organisatie wil niet dat het bruut geweld dat in Mexico plaatsvindt... zich naar Europa verplaatst. Volgens Europol zijn er in Europa al moorden uitgevoerd door Mexicaanse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 Ik sprak drie kwartier lang met Esther Auwand, uh, tweede vrouw van de Partij voor de Dieren... die een hele lange werkdag achter de rug heeft. En dat is niet de enige deze week, denk ik. Want de politiek vraagt veel, in ieder geval keihard werken. Vanmorgen om vijf uur opgestaan, um, een meldpunt geopend, gifklikker.nl... een vega-restaurant uh, geopend en ook nog een bijeenkomst gehad... met allerlei belangstellenden over de film die over de Partij voor de Dieren is gemaakt. De Haas in de Marathon. Dus die is naar huis... Om lekker te gaan slapen. Um, maar we kunnen natuurlijk doorpraten uh, met u als luisteraar... over dat meldpunt, gifklikker.nl. Waar je uh, allerlei soorten klachten en vragen kunt, uh, kwijt kunt... die te maken hebben met het gebruik van gifstoffen... Uh, bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Bloementeelt, lediteelt in Drenthe bijvoorbeeld. Maar ook de bollen, in de bollenstreek met name. Wat voor... Um, Ervaring heeft u daarmee? Wat voor gevolgen heeft u er aan, van ondervonden? Althans, denkt u dat u ervan ondervonden heeft? Want er is eigenlijk heel weinig onderzoek naar gedaan. En vooralsnog heeft de Nederlandse overheid niet de bereidheid getoond... om dat onderzoek ook uit te gaan voeren. Want het kost er weer geld en uh, ja, je weet niet wat er, wat, wat, er, wat er uitkomt en zo. Dus, nou, Daar kunt u natuurlijk over bellen. 0800-1121. En bij uitbreiding ook over uh, nou ja, de, bijvoorbeeld de Partij voor Dieren wat voor rol die partij in uw ogen in zou moeten nemen. Enzovoorts, enzovoorts. U kunt daarover bellen tot 2 uur 0800-1121. En dan begin ik met Ellen. Goeienacht. Goeienacht. Weer zo'n boeiend onderwerp. Ja, wij doen, wij doen het iedere avond, vind ik. Ja, het gaat heel erg goed. Hoe meer zorg in de maatschappij, hoe beter de programma's worden meegekend. <laughs> Jij bent <laughs> vals, zeg. <hey. laughs> nee, ik had het heel cynisch. Ik weet het. Maar ben je zo cynisch? Uh, nee, helemaal niet. Ik ben een rasoptimist, maar ik ben wel heel erg nucht en heel reëel. En denk je even na over dingen. Ja. En vanmiddag stonden we met een paar mensen naar buiten kijken. We dus zagen vliegtuigen. En ik ben best wel gek op vliegtuigen, vind ik echt mooi. Uh, alles wat vliegt en bereikt. Ja. En toen we stonden we zo te kijken, zeiden we, daar weten we eigenlijk nog niets van boven wordt verontreinigd, de auto's op de wegen, je hoort steeds meer kinderen met lymfeklierkanker, ook mensen. Ja. Het bloed is niet meer zo mooi van mensen. Um, ik, wat zij vertelde was heel leuk. Ik dacht, die plofkippen, daar zijn ze leuk mee op gang. Maar als je nou e teruggaat, zo zat ik een beetje te brainstormen, maar je kijkt naar een aap, die slaat met een steen, slaat die nood kapot. Ik noem maar wat. Ja. Dan zie je daar de eerste mens, hè, een beetje, die afbeeldingen, dat hij een vuurtje maakt. Daar begon het. Dat kun je op een gegeven moment speerpunten maken. Op een gegeven moment komt die hele mechanisatie op gang. We krijgen het steeds comfortabeler, denken we. Maar dat is zo doorgeschoten, die hele ontwikkeling. Dat het ons nu wurgt. Dat we nu dus terug moeten. En wat zij het noemde, was gewoon een beetje terug naar het programma's Even naar af. En kijken hoe ver kun je dat dan nog. Hm. Want als die welvaart zo door was gegaan. Hij is heerlijk natuurlijk. Vooral voor de grootste bovenlaag. Nee. Die hebben geen enkel gevoel meer met de natuur. Nee. De managers worden steeds zieker en zieker. En je ziet ook altijd als ze stoppen met die banen, gaan ze liefdadigheid doen. Dan gaan ze naar Afrika, gaan ze mensen helpen, ze gaan geld schenken. En dan zeggen ze achteraf, wat heb ik toch eigenlijk een leven gehad. Ze zijn erin gegleden zonder dat ze het wilden ja. eigenlijk. Ja. Huns, huns ondanks. Ja. Ja, als je kijkt, dus helemaal in aarde. Gewoon van boven die, die, die vliegtuigen in de lucht. De ouders op de grond. De voedselketen is langzamerhand aan het vergiften. Aan het uh, gifte gehoor, gifte geworden. We eten voedsel waarin uh, ja, onze antistoffen zelfs aangetast worden. onderhand. Je hoort steeds meer van, van kanker. Het is gewoon absurd. Gewoon omdat we allemaal lichaamsvreemde stoffen binnenkrijgen. Die we zelf opwekken, verwekken. En dan hoor je van die, van die hele... Hele leuke. Vooral bij de, bij de gewone burger. Ik doe dit eraan, ik doe dat aan milieu. Maar gisteren ging het bijvoorbeeld over licht. Moet je kijken wat de energie. En S'nachts bij de grote gebouwen brandt. We zijn gewoon een, een robot geworden, bijna. Een robot geworden, ja. Ja, want maar... wij leven met instrumenten en apparaat. En dan gaat het kapot en dan moet het gemaakt en dan is het weer ja. kapot. Is er een weg terug? Ja, ik denk het wel. Maar dan moet wel van de hoge hand moeten dan moet het zichtbaar gemaakt worden. Kijk, zoals zij bezig waren, zoals zij bezig is, leuk. Maar ik weet dat mijn vader een keer zei... en dat, dat is typisch die wat cynische humor... die zei, het grootste beestkind is altijd nog de mensen. En ik vond het een verschrikkelijke opmerking. Ja. Ik, ik protesteerde daar tegen. Ze dus zei: nou kijk dan wat mensen doen. We hebben iets meer uh, hersencellen als een aap... en we, en we leven als beesten. Ja. Want we zijn er alleen maar al op gewin uit... door onze snuggerheid. Alles is gewin... Macht en belang. En als je dat los kunt laten, zo weinig mogelijk in je leven inzetten, dus verliefde voor je mede-soortgenoten leeft, dan zou je bewust zijn, uh, iedere dierenarts die werkt en al die beesten volpompt met die chemische stoffen, die zou zich bewust moeten zijn dat hij zijn kleinkinderen vergiftigt. Maar Ellen, aan de ene kant uh, uh, is het beeld dat je de schetst nogal uh, heftig en. Realistisch, realistisch, oké. Okay. Ja, ja. Tegelijkertijd zeg je wel als aardsoptimist dat, dat er een weg terug is. Maar hoe moeten we met z'n allen dan die tanker die we ook zijn... Uh, de koers daarvan omleggen? Hoe, hoe zie je dat? Vind je dan dat de Partij voor de Dieren dat dan niet goed doet? En moet het dan anders? Nou, hoe, jawel, ze zijn dan leuk bezig. Ja, maar ik vind zeg ze leuk bezig... dan klinkt daar toch ook een beetje dédain in door. Zo van, ze doen het best leuk, maar het is niet... Nee, nee, nee. Serieus te nemen. Het moet... Nee, ze, ze, ze, ze zei het zelf al zo. Ze worden gezien als de geitenwolle sokkers weer. Zij moeten eigenlijk veel harder staan, vind ik hoor. Voor wie luistert, dit, dat gekletst over goud-geitenwolle uh, sokken is voorbij. Onze, de kinderen en de kleinkinderen slachten naast, We hebben het dan over pensioenen. Maar de gezondheid rent met een noodgang achteruit. Mensen, we gaan dood aan die rotzooi. Hmm. Er moet gewoon veel harder actie ondernomen worden op dit soort dingen. Als je maar zegt, ja, het is niet goed en die arme kip. Die kippen eten wij wel. We moeten gewoon weigeren om die kippen nog te eten. Ja, maar ja, dat kun je... Ja. Maar dat, is, dat, ja, zijn allemaal beslissingen, dat zijn allemaal beslissingen van Nederlanders. Ja, maar ik denk, niemand wil zijn kinderen die rotzooi in, in hun maagje gooien. Dat willen we toch niet? We willen toch gezond leven? En we doen niet anders als maar... ...accepteren en een heel soft beleid... ...want het kan niet anders... ...nou, ik denk het wel te degen... Hm. ...als we met z'n allen heel goed bewust zijn... ...dat we met z'n allen onderhand ontzettend... ...kijk, in iedere familie is kanker op het moment... ...meer dan er ooit is geweest... Nou, ...en we zijn ...we gaan gewoon met z'n allen door... Ja. ...en je denkt dat je... ...dat je schuil, uh, eieren koopt... ...en, en uh, het blijken gewoon... Uh, ...legbatterijen... Uh, ...kippetjes te zijn... Dus dat moet allemaal nog veel duidelijker... maar de, dan, dan, het zou dus kunnen dat wij bereid zouden moeten zijn... om bijvoorbeeld wat van onze welvaart in te leveren. Als ja. dat nou, als dat nou ja. een, een prijs is die we zouden moeten betalen. Is dat wat ons tegenhoudt? is dat Ik heb een leuze. Je geld of je leven. <lacht> <lacht> <lacht> nee, het leek klijk cynisch, maar het is echt de waarheid. Als je ziet in, in de afgelopen twintig jaar... hoeveel eh, de ziektekosten hebben ze dan over... Maar ja. nou, er wordt meer harder geopereerd en gewerkt en gedaan dan ooit. Dat kan toch niet zomaar gebeuren? Mensen nee. denken gewoon, halen het in de supermarkt, denken er niet meer over na. En je kunt er eigenlijk, denk je, dan niks aan doen. Maar als wij zeggen, we willen die eieren niet meer. We willen gewone eieren. We willen gewoon, ja. die topkip is een mooi bewijs. Daarom zeg ik, ze zijn hartstikke goed op weg. Maar dan moeten wij hun wel steunen. Ja. En als je dan alleen te veel richt op dat dier, je moet gewoon zeggen, dat dier, is, die eten wij op. ja. Kijk. Ik zeg altijd, een dier zelf eet niet meer als dat hij nodig heeft. En graaft een kuiltje en stopt daar iets in. Wij proppen koelkasten vol. En niet rund gewoon vervolgens in de vuilnisbak. Ja. Wat overblijft. Maar is, volgens mij blijkt dat ook wel uit het gesprek. En er komt over enige tijd, misschien zelfs wel al volgende maand... een bundel uit van de Partij voor de Dieren. Zoveel begreep ik over de economie bijvoorbeeld. Hoe zij de economie in ja. zouden willen richten. Dus Kijk, het is hoor, al lang niet ik... meer een partij alleen maar voor de dieren. Nee. denk Nee, ze gaan lekker. Daarom zeggen we, het gaat lekker. En heb je erop gestemd? Nee. Waarom niet? Nee, weet ik niet. Nou, dat zou ik wel interessant vinden. Als je, dat... nee. je hebt wel gestemd. Yes. Ik heb wel gestemd. Maar waarschijnlijk zit deze partij het dicht, dicht, dichtst bij, misschien niet helemaal, maar dichtst bij wat jij dus ziet als toekomstperspectief. En toch stem je er niet op. Hoe kan dat? Ik, ik ben geboren in een VVD-milieu. Ik weet dus, daarom ben ik misschien ook wel wat fel hierin. Uh, ik heb gewoon gezien wat welvaart doet. Welvaart vernietigt mensen. Is het niet lichamelijk, dan is het geestelijk. Want ja. je moet dan vechten voor je bezittingen. Het vele bezit geeft zorgen. En dan zie je de ellende en de armoede van anderen niet ja. meer. En dat roept mij wel, maar dat is gewoon niet zo. Dus ik ben. Alles wat mijn moeder weggooide, dat wilde ik wel hebben. Uh, dat gebruik je niet meer. Ook oh, kan ik nog een gebruik waarom, waarom ben jij dat dan wel gaan zien? Waarom ben je dan daar buiten ges daaruit gestapt? Uh, dat is van karakter. Vanaf welke leeftijd? Oh, heel jong. Heel erg jong. Ik stond toe en dan zag je al dat er heel veel geld verdiend werd. Er weinig tijd was voor het gezin. Wat je nu ziet, jonge gezinnen worden opgezweet om uh, hun kindertjes in te leveren bij de dagopvang. Het is een, eerder was het een soort vrijwilligheid. En dan ging je als vrouw werken. Maar de laatste jaren moet het voor het koophuis, Het moet voor de ouderen, het moet voor de ziekenfondspremie. Iedereen staat zo gigantisch onder druk. Mm. Iedereen moet gewoon de hakken in het zand zetten. En met z'n allen zou een partij moeten komen... die dat oppakt samen met de Partij van de Dieren. En ik vind de SP... ik ben echt rood geworden daardoor. Mm. Want de onderste laag crepeert. Oh ja. En de bovenste laag die lacht. En die zegt, ach het zijn allemaal ASO's die hun geld opmaken. En daarom lopen ze bij een voedselbank. Okay. En dan uit mededogen stort men nog eens wat in de pot. Het is, die, de mensen zijn niet meer um, sociaal. Zijn niet meer betrokken bij, bij, met elkaar. Uh, het is gewoon jammer. Het, het, roer, het, roer, het, roer, het, roer, het roer moet drastisch om. Ellen. Nou, moet het zelf willen, ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Dan wens ik je dat we een... mensen hou van elkaar en zorg dat je gezond blijft met elkaar. Een goede nacht wens ik je. Ja, leuk onderwerp, dank je wel. Nee, leuk dank, succes. Dank je wel. Dank je. Dag. Dag. 13 over 1, u luistert naar Kazeluna van de NCV op Radio 1. Wij praten over misschien wel alternatieve toekomstmodellen... naar aanleiding van het meldpunt gifklikker.nl. Uh, geopend door Partij voor de Dieren uh, met Klachten en zorgen over het gebruik van gif in onze landbouw. en bloementeelt, bijvoorbeeld. Um, dat is dus iets waar u zeker over kunt bellen. tot uh, 2 uur 0800 1121. Maar bij uitbreiding natuurlijk ook over het bredere perspectief. van de toekomst van ons allen. Paul, nacht. Ja, goeienacht. Hallo. Uh, ik heb uh, helaas niet de hele uitzending gehoord. En ik weet ook niet of wat ik zeg nu een uh, nouveauté is. of dat al aan bod is gekomen. Maar bij heel veel telers komen al andere bestrijdingsmethoden in gebruik. Die ja. zijn er zelfs al heel lang in gebruik. Oh ja. en dat zijn pure biologische bestrijdingsmethoden. Men doet dat vaak met, met beestjes en noem maar op. En om te voorkomen dat de producten die zij telen aangevreten worden... door, door dieren waarvan ze dat weer niet zouden willen. Precies. Dus dat zijn, en hoe, hoe wijd verbreid is dat, dat gebruik dat is van biologische bestrijdingsmethoden? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het al, al, al zeker 10, 15 jaar uh, in gebruik is. Ja. En dat ook bij, uh, bij telers, uh, uh, want ik, ik probeer eigenlijk een beetje te nuanceren het beeld dat een teler maar met bussen met gif rondstrooit. Ja, dat is al lang niet meer. Ik bedoel, die mensen zijn heel verantwoord bezig. Uh, Hoe weet jij dat? Want heb je de ervaring mee met de, de, de sector? Wou, of de ik, wou, ik wou even iets in herinnering noemen. We ja. hebben het, het, het augurken en het komkommerschandaal gehad in Duitsland. Ja. En daar is uh, toen ook voor mij onomstotelijk uh, vastkomen te staan dat de telers in Nederland op een buitengewoon zorgvuldige manier bezig zijn met hun producten. En Het was ook voor die mensen zeer zeer, zeer teleurstellend dat ze in een verkeerd daglicht werden gezet. Ja. Uh, die ellende kwam overigens niet uit Nederland vandaan, dat is na de hand wel ge geconstateerd. Maar ik heb toen ook een beetje een, in, een, een inkijkje gekregen in de manier waarop die mensen telen en waarop ze met zorgvuldig te werk gaan. En uh, dat, daar kan je alleen maar je petje voor afnemen. Ik kan het niet anders zeggen. Ja, dat... dat is, dat is, dat is uh, werkelijk. Uh, ik zou het bijna high-tech willen noemen. Ja. Zoals uh, een, een moderne kweker van, van producten. Zoals komkommers en ook Met zijn producten omgaat. Daar ja. moet je respect voor hebben. Nou ja, dat, dat, dat uh, wil ik ook meteen hebben. Uh, wat ik, ik weet niet of je dat gehoord hebt. Maar ik heb in deze uitzending een paar keer verwezen naar een, een uh, programma van Zembla. Uh, 8 januari 2011. Waarin ze. Eigenlijk dit in, in, in beeld hebben gebracht. En de, de, de, de telers die aan het woord kwamen, hadden iets van ja, nee, maar dat, wij zijn er ook heel goed bezig en het is helemaal niet gevaarlijk. Terwijl er zijn toch wel degelijk redenen om aan te nemen dat, dat, dat, dat je dat niet zo laconiek uh, kunt doen. Ja. Kijk, ze hebben er natuurlijk een belang bij, maar uh, ja, dat is niet hetzelfde als wat de mensen die er omheen wonen hebben. Ik wil het toch een beetje nuanceren. Je zegt telers in het algemeen. Als ik nou oh ja. uh, uh, gewoon even we, we, we exporteren en we importeren door heel Europa. Ja. Alles vliegt heen en weer. We hebben appels uit Spanje en tomaten uit Marokko en noem maar op. Uh, als ik alleen maar even in, in gedachten uh, neem uh, de, de hoeveelheid uh, reststoffen, gifstoffen, die op fruit uit Spanje aanwezig is. Ik geloof dat het op een factor 10, 20 hoger is dan wat er in Nederland uh, gebruikelijk is. En nou moet ik voorzichtig zijn. ...naar mijn idee ook toegestaan is. Maar het komt gewoon in de winkels. Ja. Dus uh, wat dat betreft is er nog echt wel wat werk te doen. En ik, ik, wil, ik, wil, ik zou toch even... Bij, in, ...in dit geval eigenlijk eventjes... Uh, ...de Nederlandse de telers... Uh, ...in het zonnetje willen zetten. Die zijn wel heel goed bezig. Ja. Ik zeg niet dat daar nooit iets verkeerds gebeurt. Dat is onzin. Maar dat zijn mensen die lopen... ...ik denk die lopen wel vooraan... ...in, in de strijd tegen het onnodig gebruik van, uh, van gifstof. Ja. Um... En dat, dus, de, uh, dat zit hem dus, gebruiken ze biologische bestrijdingsmiddelen. Nee, maar nogmaals, dat, dat, jij wist niet precies hoeveel dat is. Hè? Hoe, hoe, wat? Nee, maar dus, het lijkt mij een mooi alternatief meer. trouwens. Nee, nee? Nee. Ik kan er geen percentage over. Nee, nee, nee, nee, kan ik moet er eerlijk het. bij zeggen, uh, ze, ze, uh, ja, het zijn natuurlijk mensen die rekenen gewoon. Ja. Uh, het gebruik van, van biologische methoden is uiteindelijk goedkoper dan het gebruik van allerlei giststoffen, want die komen, al, die komen, ja, dat is natuurlijk toch een kringloop, die komen in het milieu en die moeten ook weer een keer afgevoerd worden. Ja. Dus het zuiveren van, van hun substraten en, en allerlei andere dingen die ze gebruiken, uh, dat, dat kost veel minder als je daar, laten we zeggen, natuurlijke methode voor gebruikt. Hm. Dus het is eigenlijk een prachtige oplossing. Ja, beestjes. Beestjes om beestjes te doden. Ja. Zoals ja. het in de natuur gaat in het ecologische ja. systeem, ja. Heel goed. Uh, fijn dat je het hebt willen nu nuanceren, Paul. Ik dank je wel. Graag gedaan. En een nacht nog. Oké. Okay, hey, hey, hey. Mevrouw de Wilde, goeienacht. Ja, goedenacht. <coughs> Ik heb even een gedeelte gehoord van de Partij van de Dieren. Ik vond het op zich een beetje warrig verhaal. Oh, jee. Uh, er zijn natuurlijk een, uh, toch wel hele goede initiatieven. kijk u maar wat de groenen doen. Uh, en dan kijk je naar de zonne-energie, aarde-energie... Uh, GroenLinks, die daarmee bezig is, uh, die ook met goede initiatieven komen. Ik vind persoonlijk ecologisch eten is fantastisch, daar ben ik een voorstander van. Maar dan moet het ook voor de gewone man en vrouw betaalbaar zijn. Ja. Want het, vaak zijn de producten: iemand die een, uh, laten we zeggen, modaal of een minimum verdient, die kan absoluut het niet betalen. En dat is natuurlijk ook al een punt waar, waar ik haar helemaal niet over hoor. Er wordt dan maar gelogen gezegd. ja, dan moeten ze maar minder vlees eten... dan moeten ze maar wat minder van dat. Dat is natuurlijk flauwekul. Ja. Uh, waarom moet er een uh, 20, uh, 10 miljard winst maken... het liefst nog 12 miljard? Uh, begrijp me goed, iedereen mag een hoop geld verdienen. Maar soms kan het ook wel wat minder. En ja, ik vind... je kunt ecologisch verbouwen... Maar je zal toch je mensen en de wereldbevolking eten moeten geven. Dit gewoon even heel in het kort, wat zo mijn eerste re reactie is. Ja. Ja. Ja. Eet u zelf eh, biologisch voedsel, bijvoorbeeld? Ja. En dat is voor u niet te, niet te duur? Uh, nee, maar goed, we hebben misschien een iets naar mijn inkomen. Okay. Maar dat wil niet zeggen... Of, dat Of ik u vindt het belangrijker en u bent bereid om, om, om er een hogere prijs voor te betalen? Nou, ik denk dat het omgekeerd moet. Dus dat... Uh, het is eigenlijk het biologisch voedsel goedkoper zou moeten zijn. Ja. En iets wat uh, gifstoffen bevat duurder zou moeten zijn. Ja, worden. dat vind Ik denk je de zaak om moet draaien. Voortreffelijk je idee. Ja. ja, want dan, dan ga je, dan ga je, ga je het dus ook op een gegeven moment de zakenman dwingen ja. om biologisch te gaan telen. Ja. Want dan denkt hij: ja, uh, kijk, daar, daar, uh, daar krijg ik wel mijn geld voor. Ja. Ik kan me, kan me goed voorstellen, maar waarschijnlijk heeft het ermee te maken dat we met, met, met een wat groter bewustzijn van hoe de vork in de steel zit. Of wat de gevaren zijn van de manier waarop wij bijvoorbeeld voedsel produceren. Um, dat, de, dat het roer dus om moet. Hè? En dat je dus met, met veel meer mensen uh, biologisch ge, geteelde v, v, groenten gaat ja, maar... gebruiken. Of, of de, of, hè? Dan, wordt, dan wordt die prijs vanzelf lager, denk ik. Dat is een kwestie van natuurlijk ook voorlichting uh, bewust worden. En er zijn natuurlijk uitstekende programma's ook over. Er zijn er verschillende over wat er exact in de producten zit. Hè? Smaakstoffen, uh, ja, noem maar op. Je zei natuurlijk uh, dat we gewoon weer normaal gaan eten. Uh, waarom moeten er hele belachelijke dingen worden gegeten? Je kunt normaal een goede, gezonde maaltijd brengen wat ecologisch is... Uh, en ik denk dat je die kan met elkaar op moeten. En dat is een bewustwordingsproces. En ik denk dat daarvoor je geen Partij van de Dieren nodig hebt. Maar dat je dat gewoon vanuit de landelijke politiek in eigenlijk naar de partijen toe moet brengen. En de ja. een die mag het via de VVD doen, de andere via de PvdA. Dat maakt niks uit als er maar op een gegeven moment verandering komt. En hoe meer erover ja. gesproken wordt, hoe meer mensen bewust worden... des te sneller zullen we daar aan toe zijn met elkaar. Denkt u, mevrouw de Wilde, dat wij um, moeten blijven groeien? Uh, ik denk dat je economisch... Uh, er zijn natuurlijk twee dingen. Ik denk dat de bomen niet tot in de hemel groeien. En dat je op een gegeven moment uh, moet gaan zeggen... Uh, we hebben het goed... En zo moet het blijven. Maar je moet ook geen achteruitgang uh, creëren. We hebben op dit moment een crisis. Uh, dus werkeloosheid. En ik denk dat natuurlijk uh, wel een bepaald niveau terug moet komen. En, ja, goed, dus dus heeft... moet, de e economische groei moet er blijven, vindt ja. u? Ja, dat zou moeten. Want je zal, anders krijg je een grote werkeloosheid. Uh, werkt ook weer problemen in hmm. de hand. En er moet natuurlijk een bepaalde... Uh, het moet dus eigenlijk moeten, ik kun je niet zeggen, als je op een gegeven moment zegt, uh, mijn bedrijf heeft uh, pak een beter miljoen winst. Dan moet je zeggen, ik ben hier tevreden op een gegeven moment uh, mee. Je moet niet steeds maar uh, wat managers van doen. Ja, en wij moeten nog meer en nog meer winst en nog meer winst. Er zit op een gegeven moment een plafond. En dat mm. moeten we ons met elkaar wel realiseren. Mm. Maar je moet natuurlijk wel ervan uh, uitgaan uh, dat je natuurlijk een welvaart kunt hebben met elkaar. Als je dat gewoon verdeelt. Ja, want dat is juist uh, uh, wat sommige mensen beweren: juist dat wij maar economisch willen blijven groeien, is de, de bron van alle ellende en leidt tot uitputting van de aarde, de voedingsstoffen, de grondstoffen. Dat klopt, maar dat begon ik mijn verhaal mee. Uh, ga over naar zonne-energie. Ja. We hebben zoveel natuurlijke maar de, mogelijkheden. Maar u, u zegt, dat u zegt ook dat, dat, u zegt ook dat, dat, dat je die, dat gevecht moet leveren via de landelijke politiek, de reguliere partijen. Ja. Maar die willen, die willen ja. allemaal blijven groeien. Uh, nou, ik denk, als, uh, ik denk dat dat ook niet waar is. Uh, mm. Want dat kan gewoon niet. Je kunt, Ik zei net al, de bomen groeien niet tot in de oh, hemel. Nee. En dan krijg je de terugslag, daar kun je dan op wachten. Als je op die wijze door blijft gaan, nou, dan hebben we over een paar jaar nog crisis. U gelooft wel dat het mogelijk is, die verandering, die mentaliteitsverandering? Ja, is, is mogelijk, maar dat heeft tijd nodig. Hè. Die bewustwording heeft natuurlijk uh, tijd nodig. Dat nee. gaat niet van vandaag op morgen. En het moet betaalbaar zijn voor iedereen? Precies. Ik dank u wel. Geen ook. Mevrouw de Wilde, goedenavond nog. Dank u wel. Goedenavond en een prettige nacht. Ik dank u wel. We gaan, wij gaan nog door tot uh, twee uur. Nou, dat is nog ruim een half uur. Uh, u kunt blijven bellen. 0800 112 in Ad van Galen. Goedenacht. Hartelijk welkom. Daar spreekt u mee. Ja, fijn. Nou, ik ga eventjes verder met de ecologische voeding. Ja. In de supermarkt. kost een ecologisch eitje... 10 stuks voor 2,65. Ja. Een liter melk, uh, gesteriliseerd, die ik dan gebruik, biologisch vol... kost nog geen 1 euro. Ja. melk kost 9 dubbeltjes. Dus het de, de, de verhaal dat ecologisch, biologisch onbetaalbaar is, is Larry Cook. Plus dat een hele hoop mensen, want die hebben het al lang ontdekt. We gaan maar naar, ik, ik weet niet of ik namen mag noemen, van mij uh, wel. De Grootgutters. En gaan ga maar op zaterdag, dan zijn de vakken van de biologische producten zijn meestal leeg. En die hebben allemaal vol te staan. Ja. En de andere, hè, de eieren en de kooieieren, noem maar op, die staan allemaal vol. Ja. Dus de mensen zijn zeer bewust op het ogenblik van ecologisch ja. eten. Dus dat is een stapje. En alleen het probleem is dat vaak bij de versgroenten daar nog wel eens een probleem is. Maar als je in de diepvries gaat kijken, dan is het ook niks duurder... Biologische boerenkool, biologische tuinboontjes, zijn allemaal te krijgen voor zeer redelijke prijzen. Dus biologisch het... rijst, biologisch spaghetti, volkorenspaghetti. spaghetti. En noem maar op, ja. ik doe het dagelijks mijn boodschappen okay. en ik ben er mijn eentje, De 72. En in mijn eentje doe ik mijn boodschappen en ik maak mijn eigen voeding klaar. Ja. Het is allemaal goed te doen. En ze dus, zeggen, hoe kom je eraan? Ik heb het wel eens meer verteld. Ik heb op mijn zevenste opleiding gedaan, Biologisch Landbouw. Oh? In Driebergen. is van het En dat komt vanuit de antroposofie. Maar dat vinden ze een beetje eng als je dat zegt. <laughs> dat bestaat al vanaf 1910. En deze mensen hebben al lang gezien in de toekomst dat onze aarde vervuild wordt. Ja. Maar heel veel mensen hebben het al lang in de gaten. Ja, maar waarom Alleen verandert de dat zo Als zoveel mensen het al in de gaten hebben. Nou, Max. gemakzucht. Ik, moet dat We zijn gewoon... ik let er wel eens op... het koopgedrag bij de mensen... bij de vakken. Ze grijpen het gewoon. Ze zijn er niet eens mee bezig. Die grijpen gewoon. Nee, maar als je dus bewust... met eten bezig bent... bewust met een gezond lijf... dan pak je al sowieso geen vlees meer... dan eigenlijk een vegetarisch eten. Dan, dan, dan, dan heb je daar ook plezier van. Ja. Je komt ook in een andere groep... mensen terecht. Want de Partij... van de Dieren waar ik dus lid van ben... En daar ga je naar zoeken, naar deze mensen. En dan kom je weer bij de Partij voor de Dieren terecht. En niet bij de SP, en niet bij de GroenLinks, en niet bij de PvdA. Want waarom ben je daar, eh, heb je daarvoor gekozen? Je bent ook lid van de partij, of je stemt erop? Nee, ik ben lid okay. van de partij. Ik ben meestal lid van een partij geweest. Ja. Eh, en waarom heb je die keuze heb, gemaakt? Want het is een stap. Ik heb twee zaken gehad. Wat ik nu per maand verdien, gebeurt, dat is AOW, dat had ik toen per dag Tch. En een paar moment ben ik dat kwijtgeraakt. Waarom? Door, uh, ja, moet ik dat uitleggen? Nou kort. De medische zin. fouten ben ik dus jarenlang uitgeschakeld geweest en zodoende ben ik failliet gegaan. Okay. En toen dacht ik, wat moet ik nu verder met mijn leven, Even de balans opmaken. Ik kom van de boerderij af, uit Kampen, in de oorlog opgegroeid. En toen dacht ik, ik wil boer worden weer, net zoals ik vroeger wilde, maar wat niet toegestaan werd door mijn ouders. Toen ben ik die opleiding gevolgd. Wacht even, je mocht, niet, je mocht niet boer worden van je ouders? Nee, dat was veel te hard werken. <laughs> je had nooit vrij. Dat was okay. het argument van mijn ouders. Want okay. Mijn oma had twintig koeien. En die werden met de hand gemolken. En mijn moeder moest op de twaalfde jaar, toen ze op de lagere school kwam. met de hondenkar, een grote dochterhonden en twee melkbussen met witte motel en eroverheen, die moest melk verventen, want dan beurden ze aan de deur 7 cent... en bij de fabriek kregen ze 4 cent liter. Ja. Dus die zegt, ja, maar jij bent, je wordt geen boer, je wordt me onderwijzer, een dan moet ik onderwijzer worden. Daar nou, dat heb ik dat twee afgehaakt, dan heb ik dat in 70 graden. Maar het verhaal is dus een paar moment, plezier in het leven hebben, ik heb plezier in het buitenleven... Ik heb plezier in paarden, ik heb plezier in honden, ik heb plezier in, in, in, in, in, uh, in uh, gewassen telen. Nou, en toen heb ik een met tafel gekozen. Toen heb ik stage gelopen, vanaf mijn 47 e Ik kon ook geen auto meer rijden, want ik heb een afwijking in mijn ogen. Alles op de fiets, tas erop gekocht, tent, slaapzak. En ik ben als oude knakker op de fiets ben ik gewoon naar verschillende bedrijven gereden. En dan zette ik een tentje op ergens in de hoek van het, van het bedrijf. Een boomgaatje. En zo heb ik dus mijn ervaringen opgedaan. Maar omdat okay. ik al vrij oud was, kreeg ik ook geen medewerking om voor, voor mezelf weer opnieuw te beginnen. Nou, toen dacht ik, dan ga ik het maar andere mensen vertellen hoe lekker het is en hoe goed het is. Toen, dus toen ik ben tot in Noord-Frankrijk terechtgekomen. En daar heb ik dus tuin aangelegd voor uh, groepen die daar wonen, woongroepen. ...voor zelfvoorziening en voor campings die ze hadden... Eh, ...om biologisch te telen. Maar je hebt namelijk veel meer plezier erin. Hmm. Want ik heb eh, ja, heel lang geen brood gegeten. Ik bakte s'morgen gewoon lekker een pannenkoek. Hmm. Want ik zorgde altijd dat ik bloem of meel in huis had. Dus bij jou, op en, alle niveaus was jouw leven veranderd? Ja, daar ga je ik, naar je zoeken. Ja. En dan krijg je een heel rijk leven. En, de, maar en dan kan je, het... Je vond dat beeld, het, het, het, het, zeg maar de ideologie die daarbij hoorde, die vond je terug bij de Partij voor de Dieren? Nee, de Partij voor de Dieren, maar blij zijn dat ik er nu een paar jaar geleden bijgekomen ben. Ja, want? Uh, want die ideologie beheers ik al van, vanaf 1987, ja. uh, 88. Oké. Okay. En het leuke was, dat het van een antropologie uitging, dat ik van een docenten van de Vrije Hogeschool dus les kreeg in het schilderen als keuzevak. En dat is een grandioze... Ja, hoe kun je zeggen? Wat ik dat op hele dagen nog steeds doen, ja. En dan niet, meer, niet klein zullen je echt serieus werk maken van 1 meter 50 of 1 meter... met goede taferelen erop die ik zelf goed vind. Maar je verandert namelijk door dus zelf initiatieven te nemen... Mm. en niet te zeggen dat het allemaal te duur is. Want mm. als je gewoon normaal eet, is het niet duurder als dat je gangbaar eet... Met allerlei, uh, ja, noem maar op, nee, ja, paddenstoeltjes. Het is, het is toch heerlijk, die, die, die, die, die grotchampions. Ja, die kosten 2 euro maar een hele grote doos van. Ja. Dan kan je wel drie keer uit eten. <lacht> nou, dan is het nog zes dubbeltjes, zeven dubbeltjes per maaltijd. Heel goed. Nou, <lacht> ja. je, dat, dat klinkt allemaal uh, veelbelovend, Ad. Ik dank je wel. Ja, graag gedaan. Um, ja, je kan het roer ingrijpend omgooien. Soms word je daartoe gedwongen. soms door een andere fout. Maar je kan er ook zelf voor kiezen. En het is in ieder geval toch allemaal uit te rekenen en goed te betalen. En lekker te eten. Jan, goeienacht. Een hele goede nacht. Ja. Um, ja. Ik wil beginnen met te zeggen dat ik ontzettend gel ben. Ah. Ja. Nou, dan gaan we jou er weer uitdonderen, want daar hebben we geen enkele behoefte aan. Um, ja, er sluipt wel eens iemand, een piraat. Dan noemen we dat hè? bij het meldpunt. Dat heb je bij elk meldpunt waarschijnlijk, maar... Daar hebben we geen enkel behoefte. Meneer Kareman, bent u er wel? Ja, bent u er ook? Ik, ik ben er ook. Ja. <laughs> nou, dan gaan we met u gewoon vrolijk verder. Goedenacht. Um, goedenacht. Ik, um, ja, mijn vader heeft een moestuintje. Ja. En daar heb ik destijds heerlijke aardbeien van gegeten. En of ik bereid ben om daar meer voor te betalen, ja. Maar ik zie het ook dat we eigenlijk niet eens een keuze moeten maken tussen, tussen chemische producten en biologische producten. En producten. Ik vind dat, dat er alleen maar uh, biologische producten in de schappen moeten zijn. En dan mogen de bedrijven onder, uh, tussen, tussen elkaar onder elkaar lekker concurreren wie, wie de beste kwaliteit hm. voor, een betere, voor een betere prijs kan aanbieden. Dus, dus, denk, ik ook, denk ik ook dat we wat minder ziektes in ons lichaam uh, zullen verwekken. Nee. Maar je, je, je vindt dat, we, dat de overheid radicaal moet ingrijpen? Oeh. Als dat wel Oeh. kan. Nee, maar ik bedoel, als je zegt, van we moeten alleen maar biologische producten laten verkopen. Ja, ik, eh, ik, ik, vind, ik vind als we geen keus hadden... dus dat we alleen maar biologische producten zouden kunnen kopen... dat dat veel beter voor ons zou zijn... Dan dat we nu zouden kunnen kiezen tussen een biologisch product dat 30% duurder is dan ja. een chemisch product. Ja. Maar geleidelijk radicaal mag wel, volgens mij. Gele geleidelijk radicaal, dat vind ik ook wel een goeie. En, uh, maar bij jou, jij, jij hebt de ervaring met de moestuin van je vader? Ja, nou het... vind ik het helemaal niks. Hè? Ik, ik, ik denk niet dat ik dan uh, elke dag in zo'n moestuintje bezig zou kunnen zijn als mijn vader dat doet. Maar ja, dat hoeft niet. Maar dat, maar dat is wel heel lekker. Want hoe, hoe, hoe, hoe proeven dan? Hoe smaken dan die aardbeien? Van je um, ze smaken als aardbeien. Niet als de aardbeien die, die perfect uh, geschapen zijn. Ja. Die je in de, in de winkel ziet. Maar deze zijn wat, wat een, beetje, een beetje rottig. Een beetje, een beetje bedorven. Maar heerlijk van smaak. Ja. Wat je in de schappen ziet. Bijvoorbeeld tomaat, tomaten die zijn... Die voldoen aan alle eisen van hoe een tomaat eruit hoort te zien, et cetera. Maar hm. qua smaak is dat ja. uh, 20 procent. Dat, dat is volgens mij ook een beetje waar het, waar die, uh, het gebruik van gifstoffen uh, mee te maken heeft. Dat die bedoeld zijn om, om allerlei, uh, nou ja, ongedierte en zo te bestrijden. Schimmels, weet ik veel wat. Dat al die vruchten en uh, groenten er minder fraai doet uitzien. Wij willen perfect vormgegeven tomaten. En perfect vormgegeven aardbeien. En ja, en perfect rechte komkommers. Die helemaal geen smaak hebben. <laughs> ja, maar daar, hebben, daar heeft volgens mij het gebruik van die gifstoffen ook iets mee te maken. Zo moeten ze ja. eruit zien. Dat, dat wil dus kennelijk het... Wij als ja, consumenten ja, willen dat. Ja, natuurlijk. De consument heeft een bepaald idee van een bepaald product. En daar gaan die bedrijven mee aan de gang. Maar nee, echt niet. Geloof me... Ik ben zelf van Turkse afkomst. Ja. En, en te, in Turkije beginnen ze daar nu ook al mee van die chemische dingen. Ja. Maar vroeger als je daar een tomaat had of een komkommer of iets anders. Dat smaakt gewoon tien, twintig keer veel lekkerder dan, dan al die dingen dat we hier eten. Ja, ja dat is precies. En, en ik denk, ik denk um, en ik kan me natuurlijk vergissen. Ja, in, die, in, die, uh, in die boerderijen, in die, in die oude dorpen. Daar kom je geen mensen met, met hoe erg ik het ook vind hè kom je geen mensen tegen die kanker hebben, of, of wat dan ook. Ik denk dat het allemaal op de chemische stoffen komt, dat, dat wij allemaal een beetje, ja, ziekjes raken. Ja? Dat zie je wel, dat, dat zie jij om je heen, dat wij allemaal wat zieker ja. zijn en dat, dat komt door het ja, gif. Ik, ja. ja, ik denk, uh, ik denk uh, mijn vader is nu 60. ik denk dat ik, wanneer ik 40 ben, dat ik net als uh, hem in, in, in 60 zestigste ga worden. Hmm. Die, mensen, die mensen, die waren veel, veel fitter dan ons. Hmm. Over het algemeen worden wij nog steeds veel ouder. Onze, ja, onze... ouder worden wil niet zeggen dat je fitter bent. Nee, dat is waar. Daar heb jij weer gelijk in. Ja. Oké, okay, maar ja, dat is weer een heel andere dis discussie. Ja. Maar ik vind, ik vind dat we gewoon, dat we gewoon geen games kunnen in ons eten moeten hebben. Nee. Lekker puur natuur. Ja. Ik, vind, ik vind puur natuur. Uh, melk vind ik niks. Maar ik heb zo'n vrouw die er eigen yoghurt thuis brouwt En dat is heerlijk. Oké, okay, wat goed zegt. Huh. Dat klinkt, dat klinkt wel heel lekker, ja. Um, ja. Kareman, ik dank u wel. Graag gedaan. En ik wens u nog tijd heel veel plezier. Ja, dank je wel. Goeienacht nog, dag. Hoi.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 Enough to make you go crazy. Brad Dennon, Femi Kuti. Um, ja, er zijn genoeg uh, redenen waarom je helemaal gek zou kunnen worden. Economie en de toekomst van de aarde en zo. En gif dat gebruikt wordt op de velden om je heen. Maar we slagen er niet in vannacht om er een echte meldpunt van te maken bij Kazaloenen. Geen... Gifklikker.nl, deel 2. Dat, is, dat moet je dan toch echt voor naar de website van de Partij voor de Dieren. Um, maar wel veel, veel hardop nadenken over biologie en de toekomst. Timo, goedenacht. Ja, dat is leuk met Timo. Hallo. Hi. Je klinkt een beetje nou... slaperig. Uh, nee hoor, ik, ik ben gewoon geestelijk niet zo stabiel. Oh. Dus de ene keer klink ik wat rustiger okay. en de andere keer klink ik wat opgewondener okay. Maar okay. Hm. ik vond in ieder geval, zeg maar, de mevrouw die, aan de, die, die geïnterviewd werd door jou... die was heerlijk rustig voor een politicus. Dat viel me echt op. Eerste oude hand, Ja. Ja, ze was zo ontspannen. En ja. ik denk, nou, als ze ook maar onder druk zo rustig blijft in de Kamer... want het kan nog wel eens een ketel zijn natuurlijk. Ja, een arena. Ja, ik weet eigenlijk... Ja, nou, ze kan wel volgens mij uh, ja, meedoen met het spel... en de, de, de nodige agressiviteit aan de dag leggen die, er nodig is, die ervoor nodig is. Nee, maar juist niet. Juist, juist rustig gewoon je vaal afblijven, ja. duidelijk je vaal blijven overbrengen. Ook als je onder druk gezet wordt, want dat heb je natuurlijk ook nodig in de politiek. Ja. Want dat zijn vergaderingen waar de honden geen brood van lust, nee. natuurlijk, als je aan de macht bent. Ja. Maar jij vindt je het prettig kan... als, als, als een politicus gewoon, gewoon rustig uitlegt wat zijn visie is. Ach, heerlijk. Ja. Ja, ja. Ja, dat... dat wet ijvert, zeg maar bijna met een wetenschapper als iemand duidelijk zegt Nou ja, nou, dat is goed om te horen. Het ja. ja, is niet altijd makkelijk natuurlijk. Je zit dag in dag uit in die heksenketel. En... Ja. Je hebt vaak zo weinig tijd als politicus. Je moet het, uh, Ook, ja. Je hebt geen tijd om na te denken. Geen tijd om rustig met iemand anders te praten. Dus ja. je moet wel uh, voor, goed voorbereid aan de slag, denk ik. Ja, nou, dat doen we dan graag bij Kazaloenen. Bieden ja. we daar wel graag de ruimte voor. Nou, wat, heerlijk. Wat, uh, wat wil jij zeggen? Verder? Ja, toen jij over groei begon en is er geen einde aan de groei... Ja. Uh, dat triggerde mij... <coughs> Pardon. Even een kikker in mijn keel. Oh, ja. <coughs> dat triggerde mij een beetje. Ik denk van, ja, er hoeft op zich geen einde aan de groei te zijn... Als het maar op een duurzame manier wordt gegroeid, zeg maar. Dus ja. Als je een, als je een, een, een circulaire economie hebt, dat is inmiddels wel bekend, toch? het begrip van Herman Weyvels. Leg het nog even uit. Nou, dat je zeg maar, producten zo maakt dat ze gewoon weer makkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden. En de oorspronkelijke grondstoffen weer oh, ja. bijna zonder kwaliteitsverlies... Ja. weer in het productieproces kunnen worden opgenomen. Okay. Dus dat je in feite gewoon alles in je huis huurt... En dat de fabrikant ook probeert om ze zo degelijk mogelijk te maken... zodat hij ze zo lang mogelijk aan je kan vuren. En als je er klaar mee bent, omdat ze op zijn... of omdat je het niet meer leuk vindt, dat je ze weer terugbrengt... en dat hij dan niet meer zeg maar, uit de mijnen weer nieuwe grondstof hoeft te halen... maar gewoon weer de grondstof uit het product kan halen... zodat je niks meer weg hoeft te gooien. Klinkt verstandig. Ja, ja, maar ja, het is niet zo makkelijk als dat het lijkt natuurlijk. Maar het kan wel, maar er zijn ontwikkelingen die kant op... En dan kan je natuurlijk wel groeien. En die groei heb je nodig. Want wat één ding denk ik wordt wel een beetje over het hoofd gezien. We hebben natuurlijk een staatsschuld van. Ik weet het niet. Wat is hmm. het inmiddels? 380 nou, niet... miljard, 500 ik miljard. Ik heb het niet paraat, maar Timo. En, en dat, dat moet natuurlijk uit terugbetaald worden. Dus Als je niet meer zou groeien, stel dat je iedereen maar niks meer zou kopen, omdat het uh, nou eenmaal allemaal wat gekocht wordt, allemaal weer weggegooid wordt, ja, dan kan er geen belasting meer geven worden dus op belasting. Jij, jij zegt: we moeten gewoon verder. We moeten gewoon verder ook met groeien. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Je kan Verder groeien, want de planeet houdt het niet. Dus je kan verder groeien op een duurzame manier. Dat je het gewoon weer allemaal goed kan recyclen. En dat je... Ja. Of je kan. Maar wel groeien. Helemaal... Het is duurzaam, nee. maar ja, toch groeien. Nee, zeg je. nee, nee, nee. Je kan ook niet groeien. Maar dan komt de inflatie op ons af. Want dan moeten we gewoon zeg maar op die manier stoppen met groeien, zodat de mensen die rijk zijn, en dat zijn ook de mensen die investeren. Ja. Want dat zijn de mensen die nieuwe bedrijven opstarten. Als die geen manieren weten te vinden om duurzame bedrijven op te storten, ja, dan op een gegeven moment moet je die kraan gaan dichtdraaien. Dus dan, dan, dan gaat de munt in waarde onderuit. En dan, die mensen die dan rijk zijn nu, die krijgen gewoon, zeg maar, de helft van hun geld wordt dan waard. En dan kunnen ze ook minder investeren, zodat ze minder schade toebrengen. Ja. Maar als er wel duurzame, uh, dingen, in duurzame dingen geïnvesteerd kan worden, ja, dan kan de waarde van het geld gewoon overeind blijven. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, of... nou, ik weet niet of ik alle de consequenties doorzie. Of in, in... Nou, in ieder geval gaat het erom, die staatsschuld die gaat niet weg. Nee. Die moet je terugbetalen. Dus dat kan of door gewoon uh, evenveel of meer te verdienen, zodat je daar meer belasting over kan hebben, zodat je die staatsschuld terug kan betalen. Want anders ga je gewoon als landkopje onder. Die dus moet gewoon terugbetaald worden. Of je kan, Europa wijd dan, want we zitten in één munt, uh, met z'n allen besluiten van, ja, doen we het motie Italiaans, dan gaan we gewoon een lire maken van die euro. Hm. En dan uh, halveren we de waarde van die munt. Zodat we in feite uh, het systeem in stand kunnen houden op een niet duurzame manier. Ja. Maar dat de rijken gewoon wat minder rijk worden en dat ze wat minder ruimte hebben om te investeren. En dan gaan we gewoon, dus zeg maar, geld weggeven aan corruptie en aan vriendjes en weet ik wat allemaal. En die maken het toch alleen maar op aan boten kopen, maar die gaan er geen... Uh, Nieuwe bedrijven opzetten ja. die nog meer Rotse kunnen maken. Dan uh, putten we gewoon zeg maar de traditionele bedrijven uit. Maar denk je niet dat het roer gewoon rigoureus om moet? Nou, er zijn wel initiatieven. Ik ben heel hoopvol. Ja? Uh, Unilever bijvoorbeeld, uh, die, nieuwe, die nieuwe CEO die daar zit. Inmiddels heet dat CEO. Vroeger ja. was dat gewoon een directeur, maar goed, ja. Amerikaanse. Die uh, is al ervan overtuigd dat duurzaam de duurzame toekomst is. Dus die maakt, doet al hele goede dingen binnen ja. zijn mogelijkheden. Want het is natuurlijk een groot bedrijf. En die bijvoorbeeld ook. Laatst toen uh, hoorde ik dat hij in Griekenland, had hij de fabrieken, zeg maar, voor de producten die hij in Griekenland verkoopt. Die zet hij gewoon in Griekenland neer. Dus die schept daar weer werkgelegenheid. En dat is natuurlijk allemaal bedrijfseconomisch verantwoord. Maar het geeft wel aan. Dat hij zijn nek wil uitsteken. Ja. Hij maakt ook kleine verpakkingen voor arme mensen. Ja, maar dan, maar... En hij dan... wil ook groeien. Hij wil ook enorm groeien met zijn bedrijf. Nou, als hij de Monsanto's en weet ik wat allemaal van de wereld eruit drukt. Dan is dat misschien wel... Uh... Maar ja, Als hij een monopolie krijgt, wordt het bedrijf toch weer opgebroken. Dus uh, hij mag van mij betreft groeien. Want hij is wel een van de koplopers, denk ik. Die okay. ook verdient om gefinancierd te worden. Okay, jij pleit voor groeien, maar duurzaam. Dat is duidelijk, Timo. Alleen maar duurzaam. Ja. Heel goed, dankjewel. Oké. Okay. nacht. Nogalig. Roel de Ruiter, goedenacht. goeienacht. Goeieag. Uh, uh, ik heb net die meneer gehoord over de kwaliteit van de producten die mensen zelf verbouwen. Ja. Die, die, die meneer van Turkse afkomst. Ja, meneer ik heb 15 jaar een volkstein gehad. Ja. Ik heb mijn eigen eten kunnen verbouwen. Ik heb nooit één uh, dubbele vergeven gebruiken. Ik maakte mijn eigen compost en ik kreeg van een boer kreeg ik uh, En de hele buurt kon er bij, bij spreken van mee eten En uh, die producten die waren houdbaar. Uh, die zagen er goed uit. Dus als je, het, uh, als je combinatie teelt toepast... en uh, de, dus, uh, de, dat de ene uh, groente de andere beschermt tegen vraad en dergelijke... Hm. dan uh, lukt het uitstekend. Dus het model van de volkstuin zouden we eigenlijk op grote schaal moeten toepassen. Nou, uh, nou ik denk dat er de, de, de zijn veel, uh, uh, de, de zijn een aantal boeren die stoppen met, uh, met boeren... en die grond die zou uitgegeven kunnen worden voor... De, voor uh, Valligstuinen rond de steden, zeg maar. Ja. ja, dat is eigenlijk wel. Dat is ja Er zijn net. Er zijn, dat heb ik, had ik het trouwens ook nog met Esther Ouwehand over willen hebben. Er zijn wat um, stukken natuurgrond weer verkocht. Hè, om, te, om te bezuinigen. Het is nog onduidelijk wat daarmee mee gebeurt. Maar misschien wordt daar juist wel weer. Um... Nou, ik, ik vind. Uh, het, de, ver, uh, het, de natuur in uh, particulier handen brengen. ben ik een erge tegenstander van. Hmm. Want er komt toch weer de, de winstzucht naar boven om daar Altijd. wat anders mee te doen dan ja. dat het natuur blijft. Ja. Dus je maar dat uh, je... in ieder geval, de traditionele volkstuinen, zoals ja. uh, die een groot aantal jaren uh, en nog wel bij een groot aantal steden uh, gefunctioneerd hebben, ja. geeft wel uh, de mogelijkheid om op een verantwoorde manier je voedsel te verbouwen ja. hey, en in uh, plaats van voor de televisie te kijken elke avond en elke uh, uh, naar de meest onzinnige programma's zou je ook lekker in je valkstein kunnen werken. Je hebt het 15 jaar gedaan zei je? 15 jaar ja. En, en waarom ben je er dan mee gestopt? Nou vanwege bijzonder omstandigheden. Maar uh, ik, uh, ik, uh, ik vond het de groenten die ik zelf verbouwde uh, tien keer en misschien nog wat vaker lekkerder dan die wij ooit ja. uit de winkel hebben gekocht. En uh, en ik gaf ga van hele de buurt mensen die niet, geen volkszuin hadden of niet konden of niet wilden hebben. Die gaf ik uh, bonen en kolen en alles mee. En ik kreeg altijd fantastische reacties. Wat kreeg je, verkocht je, verkocht je nee, die groenten? die gaf ik ze. En kreeg je daar niks voor terug? Ik, ik had zelf veel te veel in, in overgroot. In over. Ja, ja. Dus ja. dat deed ik niet verrotten. Dat gaf ik aan, aan buren en aan kennissen. Wat vriendelijk zeg. En, um... en het was fantastisch eten. En ik had thuis ook nog een, een paar kippen. Dus we verzagen ook in ons eigen eieren. Dus, uh, en die mes die gebruik ik weer voor het land. Dus uh, het ging prima naar het kost voor energie, maar nogmaals, ja. uh, dat, ik denk dat je die energie uh, uh, goed besteed uh, kunt vinden als je niet de avond hangt op Natuurlijk. de bank voor de buis, maar ook. Uh, je energie wilt steken in, in je eigen voedsel te, te, te verbouwen. Maar is dat dan iets wat je, wat je, waar je voortdurend mee bezig was? Had je werk in die tijd dat je volgde? Ja, ik, ik werkte, ik was naast mijn werk. Ik was ook nog druk in het, uh, in het actiewezen, de anti-kernenergiebeweging en hmm. dat soort uh, clubs, en die café. Ja. Dus uh, ik heb daar heel veel tijd in gestoken. En ik studeerde ook nog een in mijn avonturen, dus ik had, ik had naast mijn, na, mijn, uh, mijn reguliere baan uh, behoorlijk druk. Ja, maar... De... En, en het gezin naar wij. Dus het is allemaal gewoon maar, te doen. nogmaals, ik had, een, ik had 200 vierkante meter. En uh, dat, dat was een overvloed aan woontjes en aan sla... en van allerlei andere uh, uh, groentes die ik verbouwde. En mis je dat dan niet heel erg nu? Dat heb ik later wel gemist, ja. Later, dus ja. nu ook. Ja, maar goed, soms uh, maar zijn er omstandigheden... Die, uh, die het belemmeren om daarmee door te gaan. Ja. Lichamelijke omstandigheden bijvoorbeeld... Ja. Ja, daar wil je niet al te veel op ingaan nu. Wat zegt u? Daar, daar wil je niet al te veel op ingaan nu. Nee, dat is, heeft geen zin, maar uh, in ieder geval. Uh, maar denk je dat, is, we, dat uh, we met z'n allen in Nederland eh, op, op zo'n manier, zoals je op, op jij op jouw groentetuin, of jouw moestuin, uh, groentetuin hebt gewerkt, dat wij ons in Nederland met z'n allen zo zouden kunnen bedruipen? Denk je dat? Is dat een mogelijkheid? Nou, niet helemaal. Uh, uh, denk ik, lang niet helemaal, maar ik krijg voor een heel groot gedeelte. Ik, ik heb zelfs nog meloenen, meloenen uh, gekweekt. Hmm. In, een glazen, in een glazen bak. Ja. Dus uh, uh, schitterend. Ik heb er nog foto's van uh, in een fotoalbum zitten dat ik uh, meloenen kweekte. Is dat bijzonder? Uh, en, uh, en van allerlei ook uh, qua groenten. Dus, uh, ja, die schorsaneren die uh, al lang uh, de tijd waren. Uh, schorsaneren. Uh, uh, er zijn een heleboel, uh, kinderen die, oh. een heleboel mensen die niet weten wat schorsaneren zijn. Schorsaneren, ja, dat is dan de, de, van in dat, de versie van de... Van de. hoe doe weer. Uh, aspertje. Ja, ja. Maar uh, uitstekend. En, nou, ik heb nooit verraten in niks. Maar je moet wisselbouw toepassen. Niet, al, niet elk jaar alles op dezelfde. Uh, stukje verbouwen. Dus. Ja. dan voorkom je ook. Uh, zeg maar dat er aaltjes en al die dingen in de grond komen. die die. Uh, uh, uh, planten aantasten. En dan. Uh, dan lukt het goed. Hm. Maar dat er zit wel een heel op werk in. Maar ja. Ik, ik, ik ging dat liever doen aan die nacht voor de buisje te hangen. Dat is <laughs> een stuk nuttiger. En het is heel veel lekkerder. Heel, heel lekker, hè? Heel lekker, Heel goed, Roel. Ik dank je wel. En ik wens je nog een goede uh, nacht. Ga je goed? Dag. Dag. dag. Si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted, no piden limosnas, no, ni venden alfombras de van. Tampoco elefantes de vano son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, si nada que vender o nada que perder. Maar voor lo eerst, die alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el Señor os Que vuelvan mañana en horas de visita, O mejor les digo como el Señor dice, Santa Rita. Se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar, desde la retaguardia por tierra y por mar, y como el Señor dice que salió, y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por donde se va la despensa y que Dios se lo pagará, me da las llaves o los hechos te verán que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llamen guardia y que revise si tienen sus papeles de pobres o mejor les digo como el señor dice bien me quieres bien te quiero no me toques el dinero. Señor, pero este assunto va de mal en peor, vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya me han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que me alejo con los caballeros y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré. Si me necesitas saber, que Dios lo inspire o que Dios le ampare, que Jesús no se han enterado, que Carlos Mar está muerto y enterrado, que Carlos Mar está muerto y enterrado, que Carlos Mar está muerto. Y Kuba, kuba is dit. Disculpe, el señor van Buena Fe. Uh, nog een paar minuutjes voor twee uur. Ik realiseer mij nu dat ik helemaal vergeten ben om uit te leggen waarom ik hier zit. Ik had hier helemaal niet moeten zitten. U weet waarschijnlijk, of u weet het waarschijnlijk ook niet... dat Kilijnen Plag uh, deze uitzending had moeten presenteren. Maar die was echt helemaal ziek. Toen zij vanmorgen belde, Dan dacht ik, echt dacht, nee, dat gaat niet. Maar maar ik zou thuis. je zeggen. Um, Lex. U, hoort, u hoort nu Nora Romanesco. Ja, ik ben alvast even gaan zitten. Um, moet die toch zijn tot zeven uur? <laughs> <laughs> nee, ik zou je zeggen, zij klonk vorige week al heel ja. erg dicht en vol met snot. Ja. Ja. Nou, dat is raar. Je wil het eigenlijk niet. Hè? Je wilt, als je een uitzending hebt, dan wil je het gewoon doen. Je gaat het gewoon toch... Doe jij dat makkelijk? Makkelijk? Nee, ik heb het nee, nog nooit zeggen. gedaan. No je bent altijd op je ik, post. Nou, ik ben vrijwel altijd op mijn post. Op twee keer na in 12,5 jaar tijd. Omdat ik toen in beide gevallen een operatie moest ondergaan. En dan kun je echt niet hier zijn. Maar ik heb toen wel de afleveringen gemaakt. Dus de presentator kon gaan zitten en die kreeg van mij zijn draaiboek. Wat een en ik lag ergens, eet, ethos, maar ja, Overgeleverd dat, aan een arts. Volgens mij houden wij ons vak. als ja. vak. Ik dacht, uh, laat ik het, ja. Um, laat ik, ik dacht, laat ik het Nora even vragen. wat er na twee uur tot zeven uur dus allemaal nog gaat gebeuren? Ja heel veel bij woord hè van de VPRO. En we gaan het eerste uur gaan we het hebben over verveling en dat is dat wel... vind ik een goed onderwerp. Ja dat is een goed onderwerp. Weet je waarom? Vervel jij je wel eens? Nee zelden tot nooit, maar weet je waarom? 11 april dat is, dat is dus eigenlijk het is nu de 13e 1954 gaan we niet vragen hoe lang dat dan precies geleden is. Maar heel heel slecht in rekenen en dat, dat werd um, um, genoemd als zijnde de saaiste dag van de 20e eeuw. <lacht> Dus wij zijn eens op zoek gegaan in het archief Meestelijk. voor beeld en geluid... om te zien wat er allemaal te vinden is over saaiheid en eentonigheid. Weet je wat ik denk? Dat wij ons te weinig vervelen. Kinderen ja. wordt bijna stelselmatig afgeleerd, hè, die kinderen nu opgroeien... om zich te vervelen, terwijl maar ik denk dat het heel nucht, nuttig en vruchtbaar is. Dat was je... ik net aan je vragen. Denk jij dat het een moment zou kunnen zijn... waarop je reflecteert of zo? Ja. Op jezelf, op het leven? Ja, en, ja precies. Precies, en, en, en uit die nee, dan kom je tot jezelf. Maar dan... dan is het geen verveling meer. Op het moment dat jij innerlijk bezig bent met iets te beschouwen, of te voelen, of te ervaren, of te analyseren, dan verveel je, je al niet meer. Maar je, je noemt het verveling, maar ondertussen gebeuren er allerlei dingen. En wij zijn bijna panisch voor kinderen die even niet weten wat ze moeten doen. Dan gaan we meteen een uitje organiseren, of een, <lacht> of een, of een, of een expeditie, of een. Dat is heel ongezond. Goed, veel plezier. Ja, dankjewel. En vooral de luisteraar. Nora, bij Woord en de VPRO. Dat is aan de andere kant van twee uur. Uh, en dan kan ik vertellen dat ik er maandag gewoon weer zit. En dat vind ik heel erg leuk. Uh, want ik hou ook van mijn vak. En dan heb ik als gast Jan-Joris Lamers. En dat is een toneelmaker. En wel een van de meest belangrijke die Nederland de laatste uh, 50 jaar gekend heeft. Echt een vernieuwer. Hij is de 70 gepasseerd. Maar nog altijd bevlogen. Volgende week in Amsterdam aandacht voor Samuel Beckett. Waar hij van houdt. Try harder. Feel better. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV.